met het NOS-journaal. Verschillende snelwegen zijn afgesloten door geschaarde vrachtwagens... meldt de AWB Verkeersinformatie. Onder meer op de A50 zijn op twee verschillende plekken ongelukken gebeurd met vrachtwagens. In het hele land, behalve in Zeeland, geldt code oranje vanwege ijzel. Daardoor is de kans op ongelukken groot. Rijkswaterstaat adviseert mensen om niet de weg op te gaan. Tijdens de ochtendspits geldt code oranje alleen nog voor het Noordoosten. De directeur van de Amerikaanse Centrale Bank, de FED, zegt dat hij is gedagvaard door het ministerie van Justitie. Jerome Powell zegt dat de regering met een strafrechtelijk onderzoek dreigt. Officieel vanwege zijn verklaring in de Senaat over de renovatie van de FED-gebouwen die 2,5 miljard dollar kost. Zelf denkt Powell dat president Trump hem verder onder druk wil zetten om de rente te verlagen. Trump heeft vaker hard uitgehaald naar Powell... In een reactie zegt Trump niet op de hoogte te zijn van een justitieel onderzoek naar Powell. Op een scheepswerf in Hardingen in Friesland is vannacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur woedde in de laadruimte van een schip dat deels in een loods lag. Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brandweer zegt dat het moeilijk was om bij het brandende schip te komen... omdat de wegen glad zijn en er code oranje geldt. Over de oorzaak van de brand in Haar-Harlingen is nog niets bekend. Het Verenigd Koninkrijk zegt nieuwe ballistische raketten te gaan ontwikkelen voor Oekraïne. De raketten hebben een bereik van meer dan 500 kilometer... en kunnen een kernkop van 200 kilo dragen. Volgens de Britse defensieminister blijft het VK Oekraïne steunen... vooral na de recente Russische aanval waarbij een hypersonische raket zou zijn gebruikt. Het weer. Vanuit het westen trekt de regen over het land... en die regen kan er dus ijzel ontstaan. De te matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De komende dag begint bewolkt met wat lichte regen. De temperaturen liggen smiddags tussen de 3 en 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. night Have you heard it all from me I wish there was still somewhere. Yeah. Uh -huh. The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 I'm in. Ups and downs, and I bet there'll be more. Potholes and obstacles, in a path that's righteous. At times we need a hand to fight this. Way your life, straighten up, take the thought and replace it. And don't you act too it, Cause jealousy and envy, and you still act friendly. You can find the end when you pretend to be. that I send her makes to surrender if it was a capture caught in a rapture no woman can match you so when I'm looking at you paint a perfect picture so you can remember me but you can find the end if you pretend to be